12 uur. Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. Minister Kamp wil niet eerder dan op 1 juli een besluit nemen over verdere gaswinning in Groningen voor 2015. Later neemt het kabinet weer een besluit over de gaswinning in 2016. De oppositiepartijen willen een eerder besluit om zo het vertrouwen van de Groningers terug te winnen en hen niet langer in onzekerheid te laten. Kamp neemt wel de aanbevelingen van de onderzoeksraad voor veiligheid over. Het kabinet overlegt nog in welke vorm dat gaat gebeuren. Degene die gisterochtend in Breda een tas met een pasgeboren meisje op straat achterliet, is kort daarvoor door bewakingscamera's gefilmd. De beelden waren te zien in opsporing verzocht. Op de opname is niet te zien of het een man of een vrouw is. Ook liet het programma de kleding en het dekentje zien waarin de baby gewikkeld was. Het meisje maakt het goed en is naar een pleeggezin gebracht. De Rotterdamse politie adviseert Feyenoord aanhangers... die hebben meegedaan aan de rellen in Rome zich te melden. Doen ze dat niet, dan maakt de politie beelden openbaar. Dat zei de politie in opsporing verzocht. Twee weken geleden werden bij de rellen voor de voetbalwedstrijd tegen AS Roma... al Nederlandse supporters aangehouden. En die zijn via snelrecht in Italië berecht. Maar volgens de politie waren er veel meer mensen bij het geweld en de vernielingen betrokken. De politie van de Amerikaanse plaats Ferguson is racistisch. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Zo worden zwarte Amerikanen veel vaker aangehouden voor verkeerscontroles... en zijn ze vaker het slachtoffer van politiegeweld. Ook maken agenten en rechtbankpersoneel racistische grappen. Aanleiding voor het onderzoek was het doodschieten van een zwarte jongen... in die plaats door een agent. Dat leidde in augustus tot rellen. Toen de agent in november vrij uitging, braken er opnieuw rellen uit. Het weer, vannacht is het overwegend droog. Het is 4 tot 0 graden en het kan glad worden. Morgen zon, maar morgenmiddag ook wat buien met misschien onweer en hagel. Vanaf donderdag droog, minder wind en meer zon. Dit was het NOS... Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, met nu de nacht. Daar zijn we weer. Um, ik kom even terug op de brand van Aardehout op de Zandvoorterweg. Nummer 16. Um, ik heb daar één mededeling over. Als je daar woont momenteel of je zit in Haarlem... hou je deuren dicht. Deze rook, die is zo dik. Die wil je gewoon niet langskomen. Je moet gewoon echt momenteel gewoon een melding hou De deuren dicht en de ramen dicht. Als je niet naar buiten hoeft, ga niet naar buiten. Want de rook is er gewoon nog te slecht voor. Er is nog geen brandmeester gegeven. Dat gebeurt hopelijk zo. En ze zijn nog uh, tot een uurtje of half drie aan het nabluizen. En ja, ik hoop gewoon dat het snel afloopt. We komen zo bij jullie terug.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 Ja, ja, ja, daar zijn we weer. Goedenavond. We komen weer even terug op het onderwerp brand in aardehout. De, dat er een villa is afgebrand. Um, ik heb uh, een woordvoerder van de brand weer gesproken. Er is momenteel... Ik hoorde net dat het zijn brandmeester weer gegeven is. Ze zijn hem gecontroleerd aan het uit laten branden en blussen. Momenteel is Zandvoort is weg. Vanuit de, de ploeg Zandvoort is weg, hoorde ik... Uh, Bassenaar is gekomen omdat hun gespecialiseerd zijn om het te laten uitbranden van rieten daken, heb ik gelezen. Voor de rest is er geen update meer vrijgegeven. Nou, dat er paspoorten, antiek en kunst uit de woning te redden zijn. Voor de rest is er nu alles verloren Nou, collega's, hebben jullie nog wat aan toe te voegen? Nee, nee eigenlijk niet. Maar, nee, niet zoveel. Dus, uh, we waren erbij tot uh, zijn brandmeester is gegeven. En uh, nou ja, een aantal ploegen die gaan gewoon weg en het, uh, wordt, het brandweer wordt gewoon afgeschaald. Ja, klopt. Nou, dat is ook het, eh, ja, het is een uh, heel vreemd avondje geweest voor ons allemaal. De, nou, ik hoop dat ik kijk, luis, uh, de kijkers De luisteraars. De luisteraars thuis goed. Onder uh, invloed. Nee, het ja. gaat geen goed jongens. Het is laat. <laughs> ja. Ik hoop dat ze goed, genoeg informatie hebben. De ramen in Haarlem. Alsjeblieft nog even dicht laten voor de rook. De ramen en deuren natuurlijk. Ja, en, als je uh, ramen dicht hebt, laat je deur niet openstaan. Dat ja. is nog wel logisch. Hè? Het is uh, qua half één, dus het gaat alweer fout bij mij. Hoe <laughs> betekent de 25 je. uur zending? Magia, ja, het er allemaal niet toe. Ja, ja. Ja, het uh, uh, re regelgeven van de afsluiting van de Zandvoortsalade, die blijft voorlopig nog wel een ja. ja, dus gewoon uh, even lekker uh, met je autootje, 120 over de zeeweg, dan ben je ook zo in Zandvoort. Nou, ja, laten we dat <laughs> nee, niet doen, weet je wel. We daar zo meteen een halve brandweerkorpsen staan voor een autootje open te knippen. Pas ja, op, bij dan. de bokken door staan ze met de flitser. Oh ja, heb je ze gezien dan. Ja, ik reed er net even langs op, Donnie's scooter met 220, nee, grapje. Nou, leuk like dit. Zie je, daar gaan we jongen, half één. Nee, maar uh, ja. nee het was gewoon een uh, grote brand. Veel gezeik, veel brand, veel licht, veel politie, veel brandweer. Het leukste is, ja, dat ga ik jullie ook even vertellen, mededelen. Ik ben mijn ID kwijtgeraakt bij de brand. Die heeft de politie gevonden, dus die mag ik morgen ophalen bij het politiebureau. <lacht> ja, dat scheelt dus ook weer, want morgen uh, enkeltje politiebureau. En ik hoop dat ik er nog weg mag, dus dan is het een toertje. En uh, ja, ik hoop dat jullie genoeg informatie hebben van vandaag. En uh, ja, slaap lekker. Niet te veel rook inademen. Er zijn trouwens twaalf mensen bij betrokken geweest. Die hebben rook ingeademd. Uh, waarvan één uh, voor controle naar het ziekenhuis is gegaan. En ja, yeah, de rest is daar ter plaatse gecontroleerd. En er was niks meer aan de hand. Die mochten hem weg volgen, of naar huis of naar de buren. Ik weet niet waar ze wonen. Maar er zijn twaalf. Hebben er last gehad van rook. Inclusief hm. mij, maar dat is alweer over. En ik, uh, ja. Wat scheelt? Ja, maar je ja, hebt vaker last van. Ja, niet te roken. Ben ik er ook nog klaar mee? Nee. Nou jongens, ik zeg, dit was weer wat voor vandaag. Ciao. ciao. Uh, het ramptoerisme van ZFM. Yes. Sikker. Maar uh, ja, het, ja, het leukste is hier van. Uh... Nou, luisteraars, slaap lekker en. Uh, tot Fijne morgen. dag Vandaag. Morgen. Tot morgen weer met Stef en Stijn. Ah. Nou, nog heel even uh, 55 seconden. Release me van Williams Phillips. Rustek. Rustek, jongens.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 It's the house telling you to close your eyes and full of love.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 To shore Though the truth may vary This ship will carry our Barney safe to shore